De gouverneur van Texas heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van gebed nadat tientallen mensen omkwamen bij overstromingen. De meeste slachtoffers vielen in een gebied in het zuiden van de staat. Daar steeg het water van de rivier Guadeloupe naar zware regen zo snel dat mensen, huizen en auto's werden meegesleurd. Bij de rivier was een christelijk zomerkamp, daar is bijna niets van over. 27 meisjes zijn nog vermist. Een vermagerd bruinviskalfje dat gistermiddag werd gevonden op Texel kon niet meer worden gered.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 Inwoners hopen dat er weer wat reuringen en meer toeristen komen. Castel Candolfo is al sinds 1596 eigendom van het Vaticaan. De paus heeft er een aantal villa's, een eigen sterrenwacht, tuinen en een boerderij... waar olijfolie, mozzarella en honing worden gemaakt. Paus Leo kan er ook een balletje slaan op de tennisbaan of op het gloednieuwe padelveld. Het weer een grijze dag vandaag met veel buien. Soms kan het flink regenen in korte tijd. Het wordt vanmiddag hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Sempre assim com você perto de mim até o apagar da velha chana, e eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. Felicidade, meu amor. En welkom terug, beste luisteraars. of voor degenen die nu net inschakelen. Welkom. Een goedemorgen en welkom dus bij ZFM Jazz. op deze zondag, de 6 juli. Mijn naam is Jaap Vunderkotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van het programma. Uh, in het eerste uur besteed ik al aandacht aan het thema zomer en Latin En daar gaan we in dit tweede uur mee door. Uh, we begonnen dan ook met uh, een Latin-nummer en wel uh, het nummer van... Uh, uh, sorry, ja, hier heb ik hem staan... Uh, van Stan Getz en Joao Gilberto van hun cd Corcovado. Cor en uh, ze zongen het gelijknamige nummer en Stan Getz speelde de sax. We gaan door met uh, een nummer van Nat King Cole en George Shearing. Nat King Cole en George Shearing brachten in 1962 een plaat uit getiteld Nat King Cole Sings George Shearing. En het nummer is getiteld Guess I'll Go Back Home This Summer Guess I'll Go Back Home This Summer Should have gone there long ago I wonder who I'll meet When I walk up Main Street Who'll yell the first hello Guess I'll go back home this summer Mom will cry when I walk in She'll brush away a tear as Dad says, Look who's here. We're glad you're home again. After we've talked of everything, then I'll get a restless spell. I'll walk. By the house where she used to live I hope she married well Guess I'll go back home this summer Leave this daily grind behind There's nothing wrong, I'm sure, that going home won't cure to find my peace of mind I'll go back home this summer Home sweet home's my favorite song Those folks will always be the heart and soul of me I've stayed away too En dat was weer eens die prachtige bronzen stem van Nat King Cole. Je herkent hem uit duizenden. Guess I'll Go Back Home This Summer. Met het subtiele pianospel van George Shearing. Zoals ik al zei, we besteden deze uitzending aandacht aan nummers met het woord summer in de titel. En aan wat Latin jazz. En ik draaide in het eerste uur al wat van... Monty Alexander. Gewoon uh, rechttoe, recht aan. Maar Monty maakte ook een, uh, een typical Latin CD in 2014. Uh, en die was getiteld Kobe Limbo. Monty zelf komt natuurlijk uit Jamaica. Dus uh, niks van niks dat hij ook een CD maakte met uh, alleen maar Latin nummers. Luistert u naar Monty Alexander met Tropical. Breeze. No. Dat was Monty Alexander met Tropical Breeze. En wie uh, speelden er nog meer mee. Dat was Andy Simpkins op bas. Charles Campbell op Congas. Uh, verder nog Frank Gant op drums. Uh, Ernst Wranglin op gitaar. En Vincent Taylor op steel drums. Het is een heerlijke cd. Oorspronkelijk ook. Uh, uitgebracht in 1978, re-released in 2040, 2014. Als u hem nog te pakken kan krijgen, een heerlijke CD getiteld Kobe Limbo. Ja, we gaan door met uh, weer een nummer met Summer in de titel. Uh, en dit keer is het uh, Dizzy Gillespie. Long, Long Summer. Ja, dat waren de klanken van Dizzy Gillespie. ZFM, jazz. Yes. En dan uh, gaan we door met nog een zomersnummer. Dit keer van uh, het Dave Brubeck-kwartet. Met Dave natuurlijk op piano. Paul Desmond als sax. Eugene Wright op bass. En Joe Morello op drums. Het is een opname uit de Columbia Studios in New York City van augustus 1964. En uh, deze uh, CD was getiteld, of toen nog denk ik LP, toen die uitkwam. Uh, Jazz Impressions of New York. En van die, uh, van dat album, laat ik u nu horen, Luister naar Summer on the Sound. En dat was Dave Brubeck met Summer on the Sound. Drew Brubeck heeft een gigantische hoeveelheid albums geproduceerd. Ik heb er heel veel van. Misschien dat ik in de toekomst nog wel eens een Brubeck thema uitzending ga maken. Om te luisteren naar deze gigantische muzikale componist en performer. Maar nu gaan we luisteren naar wat vokaals. De uh, HiLo's. Ik noemde even in het eerste gedeelte van de uitzending in het eerste uur... al uh, Willem Duits. Uh, een groot voorbeeld qua muziekkeuze en presentatiestijl voor mij. En uh, Willem die draait ook altijd veel van de HiLo's. De HiLo's die na de hand doorgingen. Althans een gedeelte van hen als de uh, Singers Unlimited. Maar de Close Harmony Group, de HiLo's hoort toch zeker ook tot het jazz-spectrum. Uh, uh, Fantastische zangers. En hier gaan we luisteren naar de leadzanger Clark Burroughs, tenor. Dan de second voice, een bariton, Bob Morse. De derde stem, ook een bariton, Bob Stressen. En Gene Perling, die na de hand de Singers Unlimited oprichtte als vierde stem, arrangeur en leider als bas-bariton. De opname gaat alweer een hele tijd terug, 1958. Maar wat konden deze vier mannen zingen? Luistert u naar Summer Sketch. MUZIEK met Summer Sketch. En dit was inderdaad een, een schets van de zomer... met uh, niet een bekend lied met uh, tekst... maar op A en O en U... met uh, een mooie orkestrale begeleiding... gaf dit een idee van een lazy summer day. De HiLo's uh, Michel Legrand schreef uh, heel veel muziek. Ook voor films... En een van zijn bekendste filmmuziek is het uh, thema van uh, The Summer of 42. En aangezien uh, Summer een van de thema's van vandaag is... Uh, ga ik dat voor u draaien. En uh, in een uitvoering van wederom... we hebben hem al een paar keer gehoord... Monty Alexander. Dit keer is het uh, een serie van vier albums. Alexander the Great... Monty Swings on MPS. MPS is een Duitse opnamestudio. Most Perfect Sound uh, Studios. Uh, en deze... Monty is toen uh, een aantal weken de studio's ingedoken in 2007. Met uh, naast hem John Clayton op bas en Jeff Hamilton op drums. Een fantastische bezetting in die tijd die hij had. Uh, voordat, voordat hij daarmee samenspeelde... heeft hij ook nog natuurlijk met... Uh, Frits Landsberger gespeeld. Maar in deze bezetting gaan we luisteren naar een uitvoering van Monty Alexander. Met het thema van The Summer of 42. een prachtige uitvoering van The Summer of 42 dan uh, gaan we nog weer wat uh, doen met uh, Stan Getz en wel het nummer Samba de Minha en daar komt ie O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole ting tundang ting tundang ting tundang ting tundang ting tundang ting tundang ting tundang ting Quando se canta, todo mundo pole, Quando se canta, todo mundo pole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei Danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morre.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 Nasci com samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa gente mole. Quando se canta, todo mundo pole. Quando se canta, todo mundo pole.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 ja, dat was uh, nog een stukje van Gats en de broer en zus Gilberto met samba de Terra, de samba van mijn land, van mijn grond... van mijn terroir, zoals de Fransen zeggen. Uh, ik heb nu weer wat anders voor staan. Ook weer met het thema zomer. Het nummer is getiteld Midsomer. Maar het is wel een hele interessante bezetting. In 1955 uh, bracht de producer Norman Kranz... samen met John Lewis, de leider van het Modern Jazz Quartet... een uh, interessante groep mensen bij elkaar... John uiteraard op piano... maar uh, iemand als... Gunther, uh, Gunther Schuller... op flugelhoorn... J.J. Johnson op trombone... Jim Poole... op fluit... Manny Ziegler op bassoon, dat is zo'n hele grote... Uh, toeter... Anthony Skiaka op klarinet, Stan Getz daar is hij weer op... de sax en... Het een ritmesectie van de Modern Jazz Quartet, Percy Heath op bass en Connie Kay op drums. Een hele bijzondere samenstelling. En uh, dit album uit 1955 was getiteld... The Modern Jazz Society Presents a Concert of Contemporary Music. Een hele bijzondere opname vind ik. Luistert u naar het nummer Midsummer. The sun is shining. The sun is shining. The sun is shining. Ja, dat was dus de Modern Jazz Society onder leiding van John Lewis. Een uh, hele bijzondere uh, opname, dit album. Geproduceerd door Norman Granz in uh, 1955. In de komende tijd zal ik er misschien nog wel eens wat meer van draaien. Het is dus een hele bijzondere album. Uh, ja, we deden een uitstapje naar uh, uh, Latin en... Uh, ik ben ook dol op mijn rijk. Ligt dicht vind ik tegen de Latin Jazz aan. En vandaar dat we nu een nummer draaien van een favoriete zanger van mij. Juan Luis Guerra y Quattro Carente met zijn band 440. Van de beroemde cd <coughs> Bachata Rosa. Accompaneme civil. Intermitente me hizo señas de parar. En we gaan snel door met de Braziliaans-Japanse Lisa Ono met haar nummer Historia de Un Amor van haar album Balladas Romanticos al Ritmo de Bossa Nova.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 El amor que me brindaba el calor y la pasión Es la historia de un amor como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagando la después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viveré. Beste luisteraars, het loopt alweer tegen de klok van 12. En dat betekent dat er weer een einde gaat komen aan deze aflevering... op zondag 6 juli van Jazz op ZFM. De bekende zender uit het mooie dorp Zandvoort. En terwijl we nog op de achtergrond de klanken van Lisa Ono horen... ga ik vast afscheid van u nemen... Ik hoop dat u van deze mix van zomermuziek en lettenmuziek genoten hebt. Ik zie u graag weer, of hoor u graag weer terug. Uh, en wel op 31. Als ik het goed heb gezien, dus even kijken, blop, blop, blop. Uh, Ja, 31 augustus. Dat is trouwens ook de zondag van de Formule 1. Dus van waar zet de dan uitzend? Dat weet ik nog niet, maar dat zien we tegen die tijd wel. Tot die tijd een hele prettige voortzetting van de zomermaand juli. En ik ga er nu langzaam uit. Uh, aanstaande vrijdag begint het North Jazz Festival. En daarom speel ik als laatste een opname van dat North Jazz Festival... door Mark Murphy, de zanger... Begeleid door Louis van Dijk, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels drums. Luistert u naar eh, het Northy Jazz Festival 1974, Happy Samba. En tot 31 augustus. Tääl. La la la la la la la la la la la la My wish for you Sweet happy life May all the days of the year that you live be laughing days With all my heart Sweet happy life And may the night times that follow the days be dancing nights Stars for your smile Moons for your hair And someone's wonderful love for your loving heart to share My wish for you happy life. May all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can't make it be, I wish that you spend every day of your happy life with me.